5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Personeel dupe van prijzenoorlog supermarkten, zegt CNV Dienstenbond. Eerste boete voor online gokbedrijf. En het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt een driedaagse aanval voor op Syrische doelen, meldt LA Times. GELUIDEN.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 Onder de supermarkt-CAO vallen ruim 260.000 personeelsleden. Albert Heijn wilde niet reageren op de uitlatingen van de CNV-bond. Voor het eerst krijgt een op Nederland gericht online gokbedrijf een tik op de vingers. Het op Curaçao gevestigde gokbedrijf Global Stars moet een boete van 100.000 euro betalen... omdat het zonder vergunning op internet onder meer bingo en roulette aanbiedt. De boete is opgelegd door de kansspelautoriteit... die de Nederlandse goksector namens de overheid controleert. Volgens de Nederlandse wet zijn alle aanbieders van online gokspellen in principe strafbaar. Global Stars wil niet reageren. Het bedrijf kan nog tegen de boete in beroep. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bereidt een driedaagse aanval voor op Syrische doelen, meldt de LA Times. Een grotere operatie dan eerst het plan was... Zeggen twee Amerikaanse officieren tegen de krant. Het Witte Huis heeft volgens de anonieme militairen gevraagd... om een lijst met meer doelwitten dan de 50 die al waren aangeleverd... om het regime van president Assad aan slag toe te brengen. De Amerikanen willen beginnen met raketbeschietingen... gevolgd door een nieuwe reeks op doelwitten... die in eerste instantie zijn gemist of niet zijn vernietigd. En dat alles binnen 72 uur, met een duidelijk signaal als we klaar zijn... zegt een van de officieren in de krant.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 Grote prijs van Italië is gewonnen door Sebastian Vettel. Duitse Formule 1-coureur was op het circuit van Monza oppermachtig. Fernando Alonso eindigde op de tweede plaats. De Australiër Mark Webber werd derde. Met zijn de zesde zegen van het seizoen bouwde Vettel zijn voorsprong... in het kampioenschap verder uit. Guido van der Garde werd achttiende. Het weer. Regen is grotendeels weggetrokken. Vooral in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. en Het is 16 tot 21 graden.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 ANWB ah, verkeersinformatie viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden staat 2 kilometer. En de andere kant op tussen Muidenberg en het knooppunt Diemen 4. Veel vertraging bij Eindhoven. Op de A2 richting Den Bos. Tussen de knooppunt de Hoogte en Best-West staat 14 kilometer. komt allemaal omdat de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg het hele weekend is afgesloten. vanwege wegwerkzaamheden. En die A2 is dus de omleidingsroute. De A15 richting Rotterdam. tussen Leerdam en Gorkum 4 kilometer. En bij Utrecht is er een ongeluk gebeurd de A27 richting Almere. Voor het knooppunt Rijnzweert is alleen de linker... en de meeste rechter rijstrook open. En dat levert 3 kilometer file op. De A73 richting Nijmegen, daar zijn ook werkzaamheden. Tussen Vierlingsbeek en Boksmeer staat 6 kilometer. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 De ontkloping van die etappe waar iedereen naar uitkeek, Die loodzware etappe in de Vuelta etappe nummer 15. Giel Lippens. Het wordt niet een van de favorieten voor het eindklassement die deze etappe gaat winnen. Want die rijden op 4 minuten en 40 seconden van de leider in de wedstrijd Alexandre Gigné, De man uit Rodez. Die een regelmatig maar niet al te opvallende Vuelta rijdt tot nu toe. Hij staat 59ste in het klassement. Heeft weinig gedaan tot nu toe in de etappes. Geen echte ereplaatsen gehaald. Maar hij is nu op weg. Na de finish heeft nog 2,5 kilometer te rijden. En die voorsprong die moet toch geruststellend zijn voor hem. Want daar voor hem in de vechten, daar zit hij boven het dorp liggen. Het wintersportplaatje bovenop de Pereguide, daar ligt de finish. Later nou, ook aandacht voor de winnaars van de Ladies Tour. We komen terug op de honkbalwedstrijd van vanmiddag. Pioniers Amsterdam, uitslag 2 tegen 1. De volleybalvrouwen die wonnen van Spanje, ook daar komen we op terug. En motocrosser Klen Koldenhoff, die maakte een Jeffrey Hellings vandaag. Zo even moeilijk. Zometeen komt ook hij aan het woord. De Doobie Brothers en What a Fool Believes. De finish is in zicht, maar ze kruipen er langzaam naartoe. Guillaume. Zeker en het meest interessante, Robert, is toch wel het gevecht daarachter. Op vier minuten en vier seconden van de leider van Alexandre Genet... die de etappe zo meteen gaat winnen, want hij is bijna binnen de kilometer van de finish. Hij is al in het wintersportplaatje aangekomen in Piraguide Maar dan moet hij nog een paar lussen maken voordat hij dan uiteindelijk echt bij de streep is. Maar daarachter, daar zien we Chris Horner op kop rijden. Die rijdt een gestaagd tempo, zojuist weer staand op de pedalen. Dat kan hij als geen ander in deze Vuelta. Daarachter, Valverde, dan hebben we niet dan zien we Rodriguez en dan Pozzo Vivo. Dat zijn de enigen die nog het wiel kunnen volgen van Chris Horner. En nu komt dat verlossende vod. Het uh, vod voor de laatste kilometer. Die uh, rode driehoek voor Alexandre Gignet. Ja, Die weet gewoon dat hij uh, onbedreigd op weg gaat naar de overwinning. En Dat hij in elk geval uh, de derde overwinning uit zijn carrière gaat pakken. En in elk geval ook de allermooiste. Horner kijkt nog eens even om daarachter. Want dat is toch het gevecht hoor. Dat gaat natuurlijk om het algemeen klassement. Ze staan allemaal... Nou ja, ja, relatief dicht bij elkaar. Nibali 50 seconden voor op Horner. Dat heb je zomaar te pakken. Maar Nibali kleeft als een kauwgemetje op dit moment. Aan het wiel van de man in de groene trui. En dat is Alejandro Valverde. Horner rijdt in de witte trui van het combinatieklassement. De man in de bergtrui hebben we er niet bij. Dat is die, die Daniela Ratto, De winnaar van de etappe van gisteren. Maar dat is absoluut geen klimmer. Die heeft gisteren tegen Dank eigenlijk gewonnen. Want hij verklaart zichzelf nog steeds. Sprinter in dit geweld in de Vuelta. Vijf man in de achtervolging. En nu komt Genier in het beeld van de vaste camera's aan de finish. En daar vlakt het af. Dat betekent dat hij het zwaarste stuk alang heeft gehad. Stukken van tegen de 12, 13 procent in die laatste kilometers van die Col de piragüde. En nu gaat het zelfs lichtelijk omlaag. En kan die rustig uitbollen in de richting van de finish. Alexandre Genier. dus. Hij is 25 jaar oud. Ik zei het al. Niet echt heel veel gewonnen. Een van de etappes die hij won was een etappe in de. De internationale ronde van Oostenrijk in 2011. Hij werd ooit vierde in het klassement van, de Dauphiné, uh, nee, van het Criterium Internationaal op uh, Corsica. In 2011 was dat negende in het algemeen klassement van de ronde van Polen. Het is wel een renner die uh, gewoon een goed klassement kan rijden. En hier ja, zien we hem met de handjes omhoog over de finish komen. Hij is de winnaar van deze etappe geworden. En nu is het gewoon wachten wat er achter allemaal gaat gebeuren. Over vier minuten weten we meer. Velsen en Baby Get Higher terug naar uh, de finish van de Vuelta. Alexander Gignes, een minuutje of 3,5 uh, geleden kwam hij over de streep. ben benieuwd naar de klassementrenner. Ja, en nu komt uh, Scarponi toch wel verrassend als tweede over de finish. Gevolgd door Nicolas Roach. En dan krijgen we nog een sprintje om de vierde plaats bij al die mensrenners Met Nibeli daar in zijn rode trui aan de leiding. Het is Valverde daarachter. Dan krijgen we Horner, Rodriguez en Pozzo Vivo. En Dan hebben we de klassementsrenners in ieder geval gehad. Die hebben zich uh, niet uit het oog verloren. Die zijn allemaal bij elkaar gebleven. Maar ze zijn in elk geval binnen in deze etappe. Op zo'n drie minuten en 25 seconden van de winnaar. Alexandre Genier. Weinig gebeurt. Hier komt Thibaut Pinot trouwens aanzetten. Die zet nog eventjes aan. Weet in elk geval dat een ploegmaat van hem de overwinning heeft gepakt. Pinot is dus toch nog wat tijd verloren in die beklimming. En dan zien we ook nog Samuel Sanchez daar aankomen met Leopold Keunig en met Rigoberto Uran. Dat zijn nog drie mannen die dan ook net zo'n beetje... in de top 10 zullen eindigen van deze etappe. Maar toch wel weer op gepaste afstand... van de echte grote namen in het algemeen klassement. Het klassement verandert er dus... Niets eigenlijk. Nibali blijft gewoon naar de leiding. Horner blijft op 50 seconden. Val verder daarachter op 1.42. Dan hebben we Rodriguez en Pozzovivo. En Rocha, die pakt een paar seconden. Maar echt veel dichterbij komt hij ook niet. Hij blijft op de zesde plaats staan. Het is nu nog wachten op de rest. Op alle andere mannen. We hebben nog drie Nederlanders in koers. Afwachten waar zij zullen finishen. Maar dat zullen we in deze uitzending waarschijnlijk niet meer gaan meemaken. Maar in elk geval is het zo dat Alexandre Gignès... deze koninginnenrit heeft gewonnen in de Vuelta. En dat de echte Tussen de grote namen in het klassement is uitgebleven. Wie weet, misschien morgen in de etappe voor de tweede rustdag in deze Vuelta. Want dan gaan we naar El Formigal. Opnieuw een Pyreneeënrit met aankomst bergop. Ellen van Dijk heeft de 16e editie van de 100 Ladies Tour gewonnen. In de slotetappe door Limburg nam ze de leiderstrijd over... van haar ploeggenoot Trixie Worak. De slotrit werd gewonnen door een Italiaanse Tatjana Guderzo. Uh, Steven Dalebout die praat na met Ellen van Dijk... die dus bij afwezigheid van Marianne Vos eerste werd in het klassement. Vanochtend was je nog zo bescheiden. Zei je van, nou, het wordt wel heel lastig vandaag. Dat was het ook. Maar, was het ook. Hoe ja. heb je het gedaan? Uh, we waren al vrij vroeg met een klein groepje. Uh, Anna reed heel sterk, Anna van der Breggen. En, uh, ja, die wilde heel graag rijden, maar er was niet echt een goede samenwerking. En, uh, toen kwam er weer een groep terug met ook Trixie daarbij van ons, dus dat was op zich uh, een goede situatie. Uh, toen demareerde Annemiek en was er geen reactie. En, uh, ja, toen kregen ze eigenlijk vrij snel een groot gat. En eigenlijk moet je Annemiek natuurlijk nooit laten gaan, dat is een hele gevaarlijke. Yeah. Annemiek van Vleuten die, uh, ging weg op de dode man yeah. um, en kreeg toen bijna twee minuten. Yeah. Het verschil met jou was 1 minuut 40. dus op dat moment uh, was die... Door jouw zo'n gewilde zegen even uit de handen geglipt. Ja, toen had het virtueel uh, de gele trui. En uh, nou ja, kijk, als ze alleen is, dan weet je ook wel dat als, als er een uh, achtervolging op gang komt, dat je in principe wel wat sneller dichterbij komt. Maar uh, ja, toen we hier de laatste ronde ingingen, had ze, had ze alsnog 1 minuut 45 of zo. Dus toen werd het wel even een serieuze <laughs> stresssituatie. Heb jij, heb jij toen het meeste werk in die groep geleverd of moeten leveren? Ja, ik ben echt volle bak gaan rijden, maar Anna werkte gelukkig ook uh, volledig mee. En Lizzie uh, die werkte ook mee, dus we waren nog wel met z'n drieën. En uh, ja, dat, dan gaat het wel, wel redelijk rap. En op een gegeven moment, uh, boven op de Kouwberg, zag ik ze weer rijden. Dus uh, toen uh, dacht ik van, nou, dit uh, nog eventjes doorbikkelen. Maar uh, als het goed is, dan uh, moet het nu binnen zijn. Ja, toen werd het gat steeds kleiner. Um... Maar aan de andere kant, in het klassement stond jij nog steeds tweede. Waar was Worak op dat moment, die op dat moment jouw ploegenoot, die nog uh, boven jou stond in het klassement? Ja, die reed achter mij. Die was in die groep, uh, in die tweede groep erachter. Dus uh, die had ik nog uh, achterhand. Maar ik wist ook dat, als we, dat we nu wel serieus aan de bak moesten om Annemiek terug te halen. Dus uh, ja, daar, daar kon niet op gewacht worden op dat moment. Nee.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 Uh, waarschijnlijk wel, ja, denk ik. Ja, dat uh, moeten we nog over hebben. Maar uh, ja, ik focus me allereerst eigenlijk echt op die twee tijdritten. En dan uh, wat er in de weg is, nog gebeurt, is een beetje bonus. Ja, Ellen van Dijk, ze won dus uh, de Holland Ladies Tour. Ze had het net al even over Annemiek van Vleuten. was ook een kanshebster op de eindzegen. Ze zat mee in een ontsnapping. Oftewel de ontsnapping van de dag. reed virtueel in de leidersdrui. Maar omdat van Vleuten in de sprint verloor van de Italiaanse Guderzo... mag ze de leidersdrui dus niet aantrekken. Ja, nou, je rijdt met Guretso hier op de streep af na een lange vlucht. Ja, het scheelt heel, heel, heel erg weinig. Er moest een finishfoto aan te pas komen, maar je wordt net tweede. Had jij meteen al wel het gevoel dat uh, ja, de missie mislukt was, wat dat betreft? Ja, je voelt het toch wel. Dus, uh, ik dacht, ja, het is wel foto's, het is dus heel close. Misschien dat ik nog net geluk heb, maar uh, ik dacht dat, zij, uh, ja, dat ze net uh, de wiel er eerder overheen drukte. Ik had nog even het idee dat je ervoor zat. Ja, ik zo ik, want ik kwam echt rap opzetten. En zij dacht dat ze er al was en toen uh, kwam ik er nog even langs. Dus uh, dat was echt, uh, echt spannend. Ja. Ja, je, kwam nog, uh, je zat eerst in haar wiel en kwam er toen ja, net overheen. Ja, net de tweede plek dus voor de etappe van vandaag. Um, die eigenlijk voor jou begonnen op de dode man, hè, waar, jij, waar jij wegsprong. Ja, ik begin nog wel iets eerder, want net voor de eerste ijzerbos had ik al lek. En uh, vervolgens had ik daarna nog een keer lek, dus ik moest al twee keer uh, ver terugkomen. Maar nou goed, ik kwam gelukkig wel weer terug. En toen op de dode man inderdaad uh, trok ik even door. En, uh, maar het was gelijk alleen weg. Toen dacht ik weer een solo. <laughs> maar uh, ja, heel lang alleen vooruit gereden. Voor de mensen die denken, de dode man, wat is dat? Nou, dat is dezelfde berg als de keuterberg, maar dan van, uh, vanaf de zijkant, zeg maar. Een enorm zwaar, pittig ding. Uh, en jij, uh, ja, jij ging er daar vandoor. Uh, toen kwam Goudetso op een gegeven moment bij. Uh, je had een voorsprong van bijna twee minuten. Dus ja, dat klassement ging toen ook nog meespelen. Ja, dat wil je in achterhoofd. Maar aan de andere kant, ik weet ook dat uh, Ellen van Dijk is slim genoeg om dat niet uit handen te geven. En is ook sterk genoeg om dat niet uit handen te geven. Dus uh, ik dacht... Uh, die Heb je nooit geloof gehad? Nou ja, ik ging voor de ritwinst en ik dacht, dan kijken we dan wel verder uh, hoe het afloopt. Ja. In het begin van de week zei jij in langs de Lijn, nou ja, het gaat eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb weer last van mijn liefslagader. Um, ja, zag je het niet helemaal zitten deze week. In ieder geval had ik nooit verwacht toen ik jou zo hoorde dat je hier uh, voor de rit in zou meestrijden. Nee, en uh, het is ook niet de enige dag geweest. Ik reed in de ploegentijd, dat voelde me goed. De dag daarna, 40 kilometer solo alleen weg. En ik ja, voel me gewoon heel sterk. En, en zeker dat ik hier de laatste dag nog zo goed rijd, dat is voor mij maar ook een goede opsteker. Ja, want uh, ook al heb je hier dan waarschijnlijk je stuur dan midden geslagen, geeft dan deze rit, deze week, toch een beetje vertrouwen op weg naar het WK? Ja, en, uh, ik ga echt vol moraal. Uh, ik ga echt beter deze week. Kom ik eruit dan ik ging, mentaal en fysiek. Ja. Op... Toch nog een klein beetje een glimlach. Nou, best wel, want ik krijg gewoon wel echt goed. Dus uh, dat neem ik wel mee. En uh, teleurstelling die ben ik vanavond alweer kwijt. Dit is NOS Langs de Lijn, met sport en muziek. Sons populair in de jaren tachtig. Alvan en, en Big in Japan. De Zuid-Afrikaanse middenvelder Toulani Serrero heeft zich weinig populair gemaakt in zijn vaderland. Nou, ik ziet, haakt de afgelopen weken in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Botswana af. Omdat hij zei dat hij geblesseerd is. Maar volgens bondscoach Gordon Igisoens eh, wilde Serrero echter geen risico nemen. Met het oog op de naderende, con naderende confrontatie tussen Ajax en Barcelona in de Champions League. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Dit is radio 1.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 Het weer. Daarvoor is hier Marco Verhoef. Met nog een paar buien boven het land. En daar houden we ook vanavond en vannacht wel last van. Met name de kustgebieden, want in het binnenland wordt het waarschijnlijk wel droog. En tijdens opklaringen kan er een mistbank ontstaan. Koelt vannacht af naar 9 tot 11 graden. Morgen overdag wordt het een graad of 17. Er kan een enkele bui vallen. De kans daarop is het grootste in het noordwestelijk kustgebied. Maar er is ook ruimte voor af en toe wat zonneschijn. Maar de matige westelijke wind, alleen bij zee waait het harder. Daar kan het krachtig waaien met een windkracht 6. Dinsdag dan meer buien, wat minder ruimte voor de zon en een graad of 16 slechts. De dagen daarna beperken de buien zich weer en schijnt de zon vaker. En dan wint de temperatuur 1 tot 3 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Langs lijn, nog tot uh, een uurtje of uh, zes. Uh, zometeen nog interviews naar leiding van uh, de eerder gespeelde wedstrijden... die u hier heeft kunnen horen. Zo waren we bij het uh, honkballen, pioniers tegen Amsterdam. Uitslag uh, 2-1 en ook uh, het volleyballen. Mooie overwinning voor Oranje op Spanje. Oosterhuis en Knocked Out. De Nederlandse volleybalsters wonnen vanmiddag op het EK met 3-0 van Spanje. Heeft u hier kunnen horen. Een noodzakelijke overwinning. Want de eerste twee wedstrijden tegen de toplanden Turkije en Duitsland gingen verloren. Volgens de aanvoerster, Maret Grothuis, was de spanning vooraf duidelijk voelbaar. Ja, dat klopt zeker. Maar we hebben, um, de nederlaag hebben we ook goed gespeeld. Hebben We ons niveau ook laten zien. Dus uh, we hadden alle vertrouwen erin. En wat zegt dit voor de rest van het toernooi? Uh, ja, dat we goed kunnen spelen. En uh, ja, met vertrouwen gaan we de volgende ronde tegemoet. Ja, hebben jullie het rekensommetje gemaakt van tegen wie komen we uit... en wat is het beste scenario? Nee, ik heb eigenlijk nog geen idee. Dat zal de staf uh, ongetwijfeld hebben gedaan. Maar wij als speelsters uh, zijn daar nog niet mee bezig geweest. Ja, want als ik even snel ga rekenen... is de kans groot dat jullie, als jullie in de kwartfinale komen... dat je dan bijvoorbeeld weer Duitsland of Turkije tegenkomt. Is dat vervelend dan? Twee keer tegen zo'n ploeg in één toernooi? Nee, dat is helemaal niet vervelend. Dat is... Uh, Misschien ook wel handig, want uh, wij weten hoe ze dan spelen, dus uh, kunnen we ons daarop instellen. Als je nu dit team, dit nieuwe Nederlandse team, in één zin moet typeren. Want jij zit er natuurlijk al wat langer bij, je hebt wat jonkies uh, zo hier en daar uh, erbij zien komen. Hoe typeer je dat? Met één woord of één zin? Eén zin. <laughs> um, Een woord mag ook als je ja. dat hebt. Ja, enthousiast. Ja, En uh, jong, maar uh, gretig. Dus hier zit wel toekomst in. Ja, zeker. En heel veel meiden zitten toekomst. En in ons team ook. Ja, maar het grote is tegen uh, Maarten Tip na die overwinning dus op uh, Spanje. Bondscoach Guido Vermeulen was lange tijd trainer van de Spaanse volleybalsters. En het was voor hem dan ook een bijzondere wedstrijd. Ja, natuurlijk. Ik heb ze vier jaar getraind. En ik weet wat ze kunnen. Uh, maar ik vind dat we vandaag heel geconcentreerd en goed gespeeld hebben. Ja, jij wist wat zij kunnen, je weet ook waar de zwakke plekken liggen. Heb je dat ook even goed aan jouw team verteld van tevoren? Nou, dat doe je bij elk team, of je nou tegen Spanje speelt of tegen anderen. Dus, en Ik vind dat ze dat vandaag heel goed uitgevoerd hebben, het team. Ja, even in die derde set uh, komt Spanje dan terug. Maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat die wedstrijd zal gaan kantelen of wat dan ook. Nee, dat lag ook meer aan ons, dat wij iets nonchalanter werden. We spelen in de tweede set heel mooi volleybal. en Toen lieten we een paar ballen vallen die we niet horen te laten vallen. Ja, daarna hebben we dat weer goed rechtgezet. Wat zegt deze wedstrijd nu voor het vervolg van dit toernooi? Want uh, je bent in ieder geval derde in de the pool. Theoretisch kun je geloof ik nog tweede worden zelfs. Uh, wat zegt dit nu voor dit EK? Nou, voor het EK is het goed om zo'n wedstrijd te spelen. We kunnen laten zien dat we heel clean volleybal kunnen spelen. foutenlast was vandaag, ik geloof ik, vijf of zes in, in drie sets. Dat is heel netjes. Dat weten we ook van. Als we tegen dit soort teams spelen, dan kunnen we dat goed. En het is mooi dat we in het toernooi zijn. Het begint eigenlijk nu pas. En hoe ver kun je komen in dit toernooi dan, denk je? Uh, dat hangt van onszelf af, denk ik. Als wij goed in swing komen, in flow komen, dan kunnen we heel veel. Dat hebben we hebben laten zien tegen Duitsland en Turkije. Dat zijn twee potentiële titelkandidaten. Nou, daar staan we dichtbij op dit moment. Dus dan ons nu om goed uh, in vorm te raken. Nu zijn er scenario's dat uh, als je theoretisch nog tweede wordt... kun je uiteindelijk in een kwartfinale tegen Rusland uitkomen. In een ander scenario kun je weer tegen Duitsland of Turkije uitkomen. Wat is jouw ideale plan voor dit toernooi? Nou, ons ideale plan is dat we gewoon de volgende ronde nu uh, uh, winnen. Want uh, het is nu uh, je, bij elk verlies lig je eruit. Ja, dus wij focussen ons volledig op de volgende wedstrijd in die andere pool. En dat zal uh, Kroatië of uh, Wit-Rusland of Rusland worden. Heb je daar uh, op goed Duits gezegd een Wunschgegner aan die kant? Uh, nee, want de toernooien in andere pools gaan dingen heel raar. Wij zorgen hier ook, ook wel voor verrassingen door goed te spelen tegen de topteams. Dus het dus, is heel twijfelachtig hoe we. Hoe dat gaat ontlopen, dit toernooi. Dus ja, wij moeten gewoon onszelf goed prepareren voor die wedstrijd. Dus het kan alle kanten op. Het gaat alle kanten op. Nou, als jullie dan de verrassing zijn de, in het toernooi? Nou, ik denk dat we laten zien hebben dat we met heel veel onervaren spelers die voor het eerst in EK spelen, dat we al goed mee kunnen. En we kunnen nog beter spelen, vinden we zelf. Dus laatste vier: eerste volgende ronde. Let it count. En uh, Different. U weet inmiddels wel dat het IOC-congres bezig is in Buenos Aires. Daar uh, werd onder meer gestemd over welke sport. Er weer op het Olympisch programma komt in 2020 en 2024. Het ging tussen squash, honk en softball en worstelen. Er is zojuist gestemd. De uitslag 49 voor worstelen. En dat is genoeg om in 2020 en 2024 weer in het Olympisch programma te worden opgenomen. Met uitzondering van het jaar 1900 werd op de moderne Olympische Spelen geworsteld. In februari werd die sport ineens van het programma gehaald. En de Internationale Worstelbond heeft direct gereageerd. Er kwam nieuwe voorzitter. Er komen twee nieuwe gewichtsklassen voor vrouwen in het leven. En eh, de sport wordt ook publieksvriendelijker gemaakt door de spelregels aan te passen. En prompt komen worstelen dus op de shortlist voor een uh, nieuwe olympische sport... samen met squash en honk softball. En worstelen blijft dus in het uh, olympische programma. Goed, dan uh, gaan we naar de, het honkbal, wat het dus niet geworden is. Maar de competitie draait gewoon door. Pioniers uh, plaatsen zich vanmiddag als laatste voor de Holland Series... De beslissende wedstrijd tegen Amsterdam werd met 2-1 gewonnen. Pioniers speelt nu tegen Neptunus. Dat zich eerder al verzekerde van de strijd om het landskampioenschap. Pioniers begon niet goed aan het seizoen. Maar nu is dus toch een finale plaats voor de ploeg van coach Robert Klaver bereikt. Ja, was, uh, de eerste vier rondes, twaalf wedstrijden, was uh, behoorlijk dramatisch. Uh, we sloegen wel, maar uh, de pitching deed het niet. En uh, ja, het team is gewoon goed genoeg om dat op te pakken en op een gegeven moment ga je een beetje de lelijke wedstrijden winnen. En uh, ja, dan kom je een beetje in de flow. En als die flow door blijft gaan met dit team, het is dus een heel hecht team, ja, dan zie je dan hebben we volgens mij 27 van de laatste derde wedstrijden gewonnen. Dus. Vanmiddag hier in Hoofddorp, veel publiek en een wedstrijd uh, ja, die je bijna van mag dromen. Als finale? Ja, ja, je ziet het niet anders. Maar ja, het is uh, do-or-die. Dus uh, degene die wint, die gaat door. Ja, je hebt toch gewonnen. En uh, gelukkig zit het in onze komst. Ja. Ik ben er heel erg blij mee. Als je kijkt naar die wedstrijd, er zat alles in. Dan um, denk ik ook wel dat je, een, uh, dat je verdiend hebt gewonnen. Ja, nou, ja verdiend. Kijk, uh, we kregen de kansen. En we pakten ze niet. Uh, eerste inning, uh, alle honken bezet. Uh, volgende twee inningen hebben we 1-2 bezet. 1-3. We scoren niet. Ja, dan wordt het moeilijk en dan is het mentale spelletje ook belangrijk in het hondbal. En dan moet er gewoon iemand opstaan om uh, die klap te geven. Maar gelukkig uh, komt Danny Romney door met een uh, Dave Homere. en homeren. Ja, en dat brengt dan ook alweer het, geluk, het, het gevoel terug. Ja. Nou, dan ga je naar de Best of Seven, naar de Holland series, uh, moet je tegen Neptunus. Dat is een moeilijke zaak. Dat is duidelijk. Ja Neptunus is een heel goed team, uh, Neptunus, uh, Neptunus is ook een strikie team hè. Uh, foutjes kan je niet permitteren en uh, ze zitten er bovenop uh, ze hebben onlangs een beetje versterking gekregen ja. ook maar nou, als er zo'n pitching verzorgd is uh, net zoals uh, de vorige uh, rondes ja dat was uh, we verloren de drie maar het waren ook wedstrijden waar we zo, zo twee kunnen, hadden kunnen winnen dus. Je zegt al versterking voor Neptunus, die hebben Kaldi Sams erbij gehaald de jongen die in Amerika speelde en ook uh, in het Nederlands team. Zijn competitie in Amerika is voorbij. Hij komt naar Nederland om voor Neptunus te spelen. Maar jij hebt ook nog iemand in de hoge Ja, dat kan. Als uh, Lars uh, beschikbaar is. Dan... Lars Huijer, uh, ja, Dan zouden we kunnen kijken of we hem uh, in de pitchingrol kunnen stoppen. Kan er nog meer komen? Mm, nee, volgens mij niet. Ja, Scott, Scott is nu ook terug. Scott, Scott, uh, Scott ook alles hier. Ja. Dus uh, ja, voor de week moeten we eventjes. Uh, Even om de tafel gaan zitten en kijken hoe we het nog kunnen completeren. Waar gaat uh, het breekpunt liggen in de Holland-series? Ja, het, uh, het wordt nog steeds uh, dezelfde gespeeld als vorig jaar. Hè? Dus uh, we beginnen met twee keer uit en daarna drie keer thuis. Uh, dit betekent dat je de aas van uh, Neptune is ook natuurlijk, uh, drie keer kan zien. Dus het worden allemaal zware potjes. Maar uh, ik denk dat dit team genoeg geloof in, in elkaar heeft en in uzelf, dat uh, we daar een goed resultaat kunnen neerzetten. Ja, en je gaat natuurlijk voor de eerste plaats. Tot slot, uh, ik hoorde binnen de club berichten, volgend jaar prachtig nieuw stadion. Dan moeten we kampioen van Nederland worden. Mag het dit jaar ook nog? Graag. Ja. De kans is er. Dat mee. is ons uh, op dit moment, uh, kijk je had een doelstelling, dat is uh, de playoff ingaan en uh, zoeken voor goede resultaten. He, als je in de playoffs staat, dan wil je ook meer. Nou, we wisten dat uh, alle vier de teams toch redelijk aan elkaar gewaagd waren. He, de, ik denk dat de onder, onderlinge kwaliteitsverschillen uh, niet, niet echt groot zijn. Dus uh, ja, je wil meer. En uh, kijk, volgend jaar, daar uh, ja, ligt iets prachtigs moois. Wat uh, volgend jaar uh, klaar is. Maar ja, uh, als je nu het moment hebt, dan moet je het nu doen. Robert Klaver, de coach van de Pioniers, dat zich dus plaatst voor de Holland-series. Die beginnen aanstaande zaterdag. Lighter than before Zometeen bellen we nog even met uh, Buenos Aires over die stemming van zojuist... en het informele gesprek dat uh, onze correspondent ter plekke had met uh, onze koning. Um, maar eerst even naar motorcrosser Klen Koldenhof... want hij reiste vandaag uh, de laatste Grand Prix van het seizoen in uh, Lierop... Uh, het was een race met twee gezichten voor de motocrosser uit Hees. Uh, tijdens de eerste manche moest hij wegens mechanische problemen aan zijn motor afhaken. En in de tweede manche eindigde hij als runner-up. Twee weken geleden won Glenn nog de Grand Prix in Groot-Brittannië. En onze verslaggever Sebastian Timmerman blikt met hem terug op de race van vandaag en op het seizoen. Het was een uh, mooie strijd in de tweede manche. We hadden het lang niet gezien. Um, ja, dat klopt. Maar de um, ja, eerste manch uitgevallen met uh, mechanische problemen. En uh, in de tweede manch kwam ik aan de leiding te rijden. En ik denk na nou, twintig minuutjes of zo hoorde ik iets aan mijn motor. Dus uh, ja, ik, ik was bang, want ik stond gelijk met de zesde, zesde plaats, Dien Vers. Maar uh, als ik tweede kon eindigen, dan zou ik ook vijfde in het wereldkampioenschap worden. En dat was voor mij uh, ook het doel, begin van het jaar. En uh, we zijn blij met het team uh, dat we dat toch gehaald hebben. En uh, ja, we zijn tevreden. Ah, vandaar de knikjes. Ik zag je al een paar keer inderdaad knikken en wijzen naar, uh, naar beneden, naar je, naar je teambegeleiders. Ja, klopt. Langs de pits liet ik het even weten en uh, er uh, ja, ook iets van afwezen. En uh, de man is gewoon rustig uitgereden. We lagen ver voor uh, op de rest. Dus uh, ja, ik heb de laatste tien minuten gewoon rustig uitgetoerd en uh, zorg dat ik aan de finish ben gekomen. En dat heb ik het gedaan, dus uh, ik heb mijn werk gedaan. Rustig uittoeren op uh, dit circuit waar uh, de geulen dieper waren dan ooit, leek het wel, door de vele regen. Want hoe zwaar was het? Ja, het, het was gigantisch waar. maar uh, gelukkig voor de tweede manche hadden ze nog wat veranderd aan de baan. Uh, want sommige stukken waren gewoon echt niet te doen. Het uh, leek wel een dure wedstrijd uh, van de, ja, in plaats van een crosswedstrijd. Maar uh, ja, ze, de mannen hebben hier goed werk verricht van uh, de maaglieren op en uh, ja, we zijn tevreden. Neem er even een slokje tussendoor. Ik zag dat je een slokje wilde nemen, geen enkel probleem. Uh, na de, de eerste manche, uh, die domper was het moeilijk om dat van je af te zetten? Um, we hebben al veel pech gehad dit jaar en uh, ja, ik ben er een beetje aan gewend. Um, mechanische problemen kun je natuurlijk niks aan doen. Uh, maar mijn, mijn monteur uh, die, die stopt uh, dag en nacht in de motor. En, uh, als dan zoiets uh, fout loopt, dan uh, zijn we allemaal diep teleurgesteld. En, uh, ik denk uh, dat mijn monteur zelfs uh, uh, misschien nog wel erger teleurgesteld is dan ik. Want uh, ja, die, stopt, die stopt er zoveel tijd in en als het dan fout gaat, uh, ja, dat is gewoon uh, ja, heel moeilijk. Er komen nog twee wedstrijden, belangrijke wedstrijden aan dit seizoen. De Grand Prix zitten erop, er komt nog een ONK aan. Uh, je kan nog weer Nederlands kampioen worden, maar zit dat erin, denk je? Um, ik denk het niet, want uh, Hellings hoeft nog maar een paar puntjes te halen en dan is hij Nederlands kampioen. Dus uh, Als hij niet zou meer rijden, zou ik 1 en 2 moeten worden. Maar uh, ja, zoals het nu lijkt, uh, dan doet hij gewoon mee in Lichtenvoorde. Dus, uh. En de motocross van Nations natuurlijk, ik ben daarvoor geselecteerd in mx twee klassen Um, ja, we gaan onze uiterste best doen uh, en uh, zien wat we er kunnen maken daar. Um, Herlings doet daar misschien ook nog mee, dus dan kan het Nederlandse team nog wel een vuist maken. Ja, zeker weten. Zeker als Jeffrey meedoet, uh, kunnen we gewoon hele, ogen, hele grote ogen gooien daar, ook op the Nations. En uh, ja, het is toch wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar uh, om je land te vertegenwoordigen. En uh, ja, maar... Stel dat Jeffrey niet mee kan uh, om, om, om reden, dan uh, gaan we alsnog volle bakken voor en uh, hopen op een top 10 plaats. Tot slot, het Grand Prix-seizoen zit er nu op. Uh, hoe kijk je daarop terug? Ja, heel goed. Uh, zoals ik al zei, uh, mijn top 5 uh, zou tevreden zijn. En vorig jaar negend kampioenschap, dit jaar vijfde. Had meer ingezeten, maar veel pech gehad dit jaar. Dus uh, we hebben er hard voor gewerkt en uh, hopen deze lijn door te trekken en dan volgend jaar maar weer een stapje erbij. En ook gewoon in de MX2-klasse. Gewoon Rennemings 2-klasse, ja. Glenn Koldenhof tegen uh, Sebastian Timmerman. We gaan we even terug naar uh, correspondent Kees Elenbaas bij het IOC-congres in uh, Buenos Aires. We hebben het al gemeld, uh, Kees. Um, worstelen uh, blijft op de Olympische kalender. De sport werd uh, verkozen boven honk en softbal en squash. Vertel even hoe die stemming in zijn werk ging, uh, Kees. Nou ja, worstelen. Met, uh, direct in de, in de eerste ronde met een uh, absolute meerderheid van 49 stemmen uh, gekozen. Dus het, het, het blijft er gewoon in. Uh, het stond op de agenda om uh, te verdwijnen. Uh, er kwam een enorme sterke Oostblok-lobby. Uh, natuurlijk wordt er gefluisterd onder de aanvoering van de Russische president Vladimir Poetin. Uh, en uh, ja, dat is effectief geweest. Horstelen ja. blijft er gewoon in. Ja. Hoe waren de reacties? Uh, ik heb zelfs enkele mensen zien, uh, zien huilen, die uh, waren blijkbaar onderdeel van die, uh, van die lobby. Die vonden het toch uitermate spannend en waren heel erg blij uh, dat worstel een... Uh en Olympische sport blijft. Ja, of ze maakten deel uit van die andere delegaties en helden ze dat omdat ze het niet gehad hadden. Dat kan <laughs> natuurlijk ook nog. Zeg Nee, nee, nee. Het, nee, waren, het waren tranen van vreugde. Zeg nog even wat anders. Um, jullie hebben als Nederlandse journalisten... informeel met de koning kunnen spreken, Willem-Alexander. Um, hij kreeg een mooie onderscheiding. Heb je die nog gezien? Nee, nee, de, de, de grote gouden plak die, uh, die, die had hij al opzij gelegd, maar hij had wel een heel mooi uh, speldje op zijn revers uh, ondertussen als, uh, als bewijs dat hij uh, die, die, die uh, gouden medaille had, uh, had gekregen. Ja, Hij, hij was uh, duidelijk geëmotioneerd uh, daarover en ja, je, je krijgt toch de indruk dat hij het eigenlijk heel erg jammer vindt uh, dat hij met spijt in zijn hart afscheid neemt als actief uh, IOC-lid. Al blijft hij natuurlijk toch wel bij, uh, bij het IOC betrokken, omdat hij ook benoemd is als, uh, als erelid. Ja. Heeft u nog iets gezegd over een eventuele kandidatuur van Nederland voor de Spelen van 2028? Nee, nee uh, hij, hij heeft er wel iets over gezegd, maar uh, meer in de lijn van wat, wat het regeringsstandpunt dus is uh, op dit moment. Dat is natuurlijk ook wel, uh, wel begrijpelijk. Um, Nee, hij liet eigenlijk aan ons doorschemeren dat het een enorm project is, wat heel erg veel geld zou kosten. En ja, natuurlijk, zoals iedereen, vindt men dat het op dit moment niet opportun is met zo'n slechte economische situatie. Dus uh, ja, hij, hij gaf wel de indruk dat hij zich uh, volledig achter het Nederlandse regeringsstandpunt uh, schaart op dit moment. Ja. Uh, of daar dan in de toekomst bij een betere economische situatie nog een verandering in komt, dat, uh, dat wordt natuurlijk ook niet uitgesloten. Maar goed, dat, uh, ja. dat moeten we nog maar zien. Duidelijk, tot slot, kort antwoord graag. Uh, dat Willem-Alexander eerder is teruggetreden om uh, een plaats voor Nederland in het IOC zeker te stellen. Dat is toch wel een feit, hè? Die conclusie kunnen we nu wel trekken, denk ik, of niet? Ja, die, die kunnen we zeker wel trekken. Het was, uh, dat, dat liet je ook wel weten dat het enorm belangrijk is dat Nederland een, een, een, een stem houdt in het IOC. Dat er een nieuw Nederlands lid komt in, in het figuur van Camille Eurlings. Daarvoor moest de koning eerder terugtreden. Want het, uh, het, het was belangrijk om het onder het voorzitterschap van Rocha te laten gebeuren. Anders ja. was hij pas in december teruggetreden. Ja. Dus uh, ja... Het, eh, voor de Nederlandse sport en voor Nederland is het heel erg belangrijk dat er iemand daar aanwezig blijft. Goed zo. Dankjewel. Dat was Kees Elemaas bij het IOC-congres in Buenos Aires. Tot zover, NOS Langs de Lijn. Zomaar de internationale van 6 van uur. Vanavond om 10 uur zijn we terug met inmiddels legendarische, totaal ondemocratisch gekozen top 5. Dat allemaal tussen 10 en 11. Dan spreek ik u weer. Wat mij betreft, nog een heel fijne avond. Goedemiddag.